Ik ben Ismael en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland trekt extra geld uit voor wapens voor Oekraïne. Het gaat om 250 miljoen euro, zegt defensieminister Brekelmans. En dat is met name omdat het de enige manier is om in een hele korte tijd... meer uh, munitie voor luchtverdediging die kant op te krijgen. Uh, en ook uh, munitie voor F-16's die Oekraïne heel hard nodig heeft. En daarnaast ook allerlei ander uh, materieel uit Amerikaanse voorraad. Uh, dus nou, een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat uh, Oekraïne zichzelf... beter kan verdedigen in deze hele zware winter. Het zijn wapens die in Amerika worden gemaakt. Wereld Rotwijd is er nog nooit zoveel geld uitgegeven aan wapens als vorig jaar. Wapenbedrijven hadden toen een omzet van zo'n 585 miljard euro. En dat is een record. Max Verstappen maakte in de Formule 1 nog steeds kans op de wereldtitel. Hij won de Grand Prix van Qatar en liep daarmee flink in op WK-leider Lennon Norris... die als vierde eindigde. Ook omdat McLaren niet op het juiste moment banden ging wisselen en Red Bull wel. Het is natuurlijk een pure snelheid... Uh hadden we hem niet kunnen winnen. Dus uh, vandaar dat, uh, ja, gewoon een uh, met de strategie. Op het goede moment natuurlijk met die safety kan naar binnen gekomen en uh, daardoor win je dan uh, yeah, die wedstrijd. Max, 12 punten, één race nog. Ja, kijk, we moeten natuurlijk zoiets zoals vandaag hebben of hè, nog, nog wat meer geluk. Uh, Daar moeten we gewoon realistisch in zijn, maar in ieder geval houdt het het spannend. Om opnieuw wereldkampioen te worden, moet Verstappen volgende week in Abu Dhabi winnen en Norris moet als vierde of lager eindigen. Bridge heeft misschien wel een stoffig imago, maar het kaartspel wordt steeds populairder bij jongeren. Bij een Amsterdamse bridgeclub groeit het aantal jonge leden al jaren en deze jonge fans snappen wel hoe dat komt. Voor mij heeft Bridge alles. Het is spannend, tactisch. Je speelt samen met een partner. Ik vind het heel erg leuk dat het echt heel erg moeilijk is. Het is een heel rijk kaartspel met heel veel strategische elementen, een beetje bluffen. Iedereen zei, huh, maar dat doet toch alleen bejaarden? Of uh, ben je niet te jong voor Bridge? En wat zei je toen? Dat het niet zo is. Er zit een heel erg soort van, een soort ding omheen: van ja, oude mensen, een beetje een is en dat soort dingen. Maar het is heel erg leuk. Het spel is tactisch, maar de sfeer is juist heel relaxed. Je kunt kletsen, een drankje doen en toch fanatiek spelen. En dan het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag valt er lichte regen. Het wordt 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to civilians. God, if men could only see a lesson taught by history, that all the singers of the song cannot write a single wrong That all.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 ...overgestapt naar de D66-fractie. D66, ja, hij zoekt de winnaars op, hè, lijkt het wel. Het lijkt erop, ja. Het lijkt erop. Ja, hij vond de BBB, althans, dat is het persbericht dat ja, hij heeft uitgegeven... Gezien, ja. ja, ...iets naar nou, terecht geworden. Ja, ja. ja, en als je dan... Ja. Maar D66, het is wel een hopper, hè, die iemand. Het is een redelijke hopper, het is ja. Begon, hij is begonnen met Bij mede oprichten van Zee. Ja, onze 2,5 maanden partij. Tweeënhalve maand voorzitter geweest. Ja, ja. Toen daar weggegaan. Naar de BPP, toen uh, naar ja. de BBB. En ja. Uh, ja, nu naar een goede partij. Ja. Zeg ik en hij, altijd maar. Ja, ja en hij zit al een hele ja. tijd in de Eerste Kamer. Hè. Hij zit al een behoorlijk. Nou ja, tijd in ik wens je heel veel Kamer. succes met. Uh, met ik Arie, dank je is. zeer. Dank je <laughs> zeer, Al. Oké, okay, uh, wat gaan we allemaal doen? Het is een uh, druk programma. Hè? Want ja. Uh, ja, we gaan het onder andere hebben over de lotenacties van de. Uh, ja.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 ...naar de ontstaansgeschiedenis. In het tweede uur... ...gaan we praten met Neil Yerli. Zij wordt ambassadeur van de krocht. De verbouwde krocht... ...die 14 februari officieel wordt geopend. Dan gaat het mannenkoor... ...Peter gaat daar ook zingen natuurlijk. Zangvoort heet het. Zangvoort. Sorry, het gemengde koor. Wat een fout van mij, zeg hij. Hand, hand, Ja...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 We gaan beginnen met Peter Tromp. Um, Peter Tromp. Wie goedemorgen. kent hem niet? Goedemorgen, Morgen, Peter. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, uh, voornamelijk over de lotenactie, want die is er weer, hè? Ja, decembermaand, hè? December dus maand. Moet er weer wat gebeuren, ja. en vertrouwd. <laughs> en, ja, voor en, hoeveel uh, was het jaar is het al, Peter? Nou, ik denk dat we er al een jaar of twintig mee bezig ja, hè? zijn. Ja, Ja. En we zitten aan iets anders te denken, <coughs> om iets anders te gaan oh, te organiseren. Ja. ja, want het is toch... Uh,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 Van Sinterklaas. Op voetbal is er Sinterklaas. Op school is ze ja. Sinterklaas. Overkill. Nou, die man heeft het hartstikke goed. Ja, druk ja het, die ja. man heeft het zo verschrikkelijk <laughs> druk. Dus ja, die moet je ook een beetje uit. met rust laten. Ja, vind ja, ik wel. Ja. Ja. Ja. Daarom, daarom. Maar iets in die trant. In ja, ja. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van het succes wat er nu is. Van de laatste Ja, maar mensen willen toch iets winnen, weet je wel. Ja, denk ik. Ja, waar we nu mee bezig zijn geweest, ik gisteren, is al die winkeliers af.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 En uh, als ik zie dat de dozen leeg raken als de Wiedenweerga weer te drukken bellen om er nog vijf of tienduizend uh, bij te bestellen. Oh, maar ik dus... neem toch aan dat je wat moet besteden in een winkel om zo'n actielot te Officieel kunnen krijgen? Zo bij iedere tien euro krijgen de mensen één lot. En om één uh, van, uh, uh, van de winkels te noemen die de hoofdprijzen beschikbaar stellen, de HEMA. Ja, alles wordt daar bij de kassa's afgeregeld. Ja. En die dames zijn echt goed geïnstrueerd daar. En die geven bij iedere 10 euro besteding geven die mm. een lot mee. Ja. Dus de HEMA is een hele grote afnemer. Ja, maar bij andere winkels doen ook ze niet zo heel moeilijk. Hè? Doen ze Vooral niet mee. zo nee. heel, moeilijk. Doe ze nee. ze heel moeilijk. Dus voor, en, uh, voor 9 euro krijg je er ja. ook een... Ja, uh, en we ja, moeten ja. Van de week, volgende week bij de eerste trekking even goed opletten. Want er zijn natuurlijk heel wat... Snoden uh, Zandvoorters... Ah. ...die denken, ik heb nog verdomme... ...twintig loten van 2024... Okay. En, ...en die gaan, en die gaan niet leven. Vergeten in te leveren. Dan dus, gebeurt dat wel, ja? Ja, dat, dat, ook. Okay, dus dat gebeurt het ook. Oké, is nu een andere kleur gekozen of niet? Nee hoor, het is daarnaar nee, nee, okay. in 2004, 2005. Heel goed, heel, dus, heel uh, goed. Nee, nou, zoals... Uh, ja. En we gaan dus iedere zaterdag... ...en via CFM... ...ZFM, ZFM, ZFM ik wil je bijna ZFM, corrigeren ZFM, Peter. En uh, de krant...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 Uh, bij XL, bij Brassé... worden ja. die aan de prijs. Kun je iets zeggen de, over de ja. hoofdprijzen? Is ja, iets over, uh, uh, uh, over de HEMA gesproken... drie uh, tweede prijzen noemen we dat dan... en dat is een waardebon... Nee. ter waarde van 100 euro. Okay. Nou. Dus dat is niet mis. Niet mis. En uh, dan hebben we... Hotel Hoogland... die ieder jaar... Uh, een, uh, zijn mooiste kamer ter beschikking stelt... met jacuzzi en alles. Een nou, overnachting... Electro wilt stiphout, altijd een uh, warm begnadigder van deze actie. Die geeft een tablet cadeau. En uh, sinds uh, een aantal jaren Domino Pizza. Waar je, schrik niet, maar liefst. In een jaar tijd, uh, 52 keer een pizza. Welke keer pizza? Nou, dat zijn mooie prijzen. Uh, ja, zeker. Dat ja, zijn ja. hele mooie prijzen. Die zou, en, die, die uh, zou jij wel willen ja, in een uh, Ja, zeker, die toch? pizza, ja. <laughs> nou, die kamer met jacuzzi ook wel, want Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat ja, lijkt me ook zeker. wel wat. Ja. Ja. En we hebben appartementencomplexen in het Zandvoortse... waar <coughs> barbecues en dergelijke gehouden worden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 ja, 30 in totaal. Daar zijn we dik tevreden ja, mee. Ja, ik zeker. Ik dik tevreden tevreden mee. Dus zal die namen worden dan opgenoemd ja. bij ons. En ja. dat kom jij zelf doen, Peter? Of? Uh, we hebben een schema. We ja. hebben uh, vier bestuursleden. Dus om beurt te om beurt komen. Te komen, komen jullie. Maar ik ben geloof ik drie keer ingedeeld. Ja, ja, ja dan jij dan bent zeker de 26e. Ja. Denken, ja. ja, dat is, ja, ja. Ongetwijfeld. Ja, dat is ja, Jij moet ervoor zorgen dat ja. Ben Zonneveld geen prijs krijgt, toch? Dat, dat ben jij toch altijd? Daar uh, is, zorgen heel veel mensen voor. De afgelopen 20 jaar al een stuk of acht keer terug in de zak. Dat ja. ja, is altijd een terugkerende grap. Ja. Ik ben, ja. ben nog geen prijs. Ik ben nog geen prijs. Ik ben nog geen prijs. Dat mag geen prijs. Dat nee. gaan we niet doen. Nee, hey Peter, hoe gaat het? Uh, even een zijpaardje. Hoe gaat het met het OVZ? Gaat het allemaal goed? Met het OVZ gaat het goed. Ondernemersvereniging. Ja. De ondernemersvereniging. Uh, ik ben in 1981 begonnen als ondernemer in Zandvoort. Ja, maar Laat ik even eerlijk zijn, niet 1881, mm -hmm. maar 1981. 1981. Tromkaas, ja. hè? Op de... Ja, klopt. Jongens, jongens, in 1983 was ik lid van de ondernemersvereniging. Uh -huh. En daarna ben ik er eigenlijk met een tussenpoos van, geloof ik, anderhalf jaar niet meer uit nee, geweest. Dan je hier niet gaan. En sinds 2011 voorzitter. Maar inmiddels uh, bijna 74. Ja. Dus uh, we je zijn gaan afbouwen een ja. naar een jongen, naar uh, nieuw bloed. Ja, nieuw op dit helen. moment ben je nog voorzitter, Peter, hoor. Oh, okay, ik ben nog voorzitter. steeds voorzitter. Ja. En uh, ik bied geld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 Serieus genomen worden. Er is maandelijks overleg. Er is twee maandelijks overleg met de wethouder. Economie, toerisme. De Lacaray ja. is er altijd bij. Dus wat dat betreft. Nou, is die goeie, samenwerking. Goeie zaak. Goed. We Ik hebben neem, een ondernemersmanager. Ja. Niet te vergeten. Floor, ja, Thomas, Floor Thomas. Ja, Die, ja, die komt die hier ook heel kort onder hier langs. Ja. Die het heel goed doet. En uh, die doet waarvoor ze is aangenomen. Zijnde. Uh, Verbinden, hè. verbinden, ja. Verbinden. Verbinden. ja dus, en dat ja, hoeveel ja. ondernemers bestaat nu uh, totaal? De OVZ? De OVZ en de, de heeft OVZ 60, samen. 65 leden, de HORECA is de grootste, die heeft er 100. Ja. Ja. En uh, alles bij elkaar. Ja, uh, Tegenwoordig zit ook Hotel Pension Overleg erbij. Ook ja. een hele grote ja, groep ja, mensen, ja. natuurlijk.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 Wij zijn sponsor onder andere met anderen van uh, het sint comité Dat is een apart ja. uh, gebeuren En die zorgen voor de, de muziek in het dorp. Dat is lekker. En ik zorg voor de verlichting. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb in jaren uh, niet uh, zulke goede verlichting. Uh. Huh. En dat is ook weer dankzij de gemeente. Want de gemeente uh, uh, doet nu zaken niet meer met zwarko...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 Vervolgens moet ik Heimans bellen. Dan komt Heimans en die zegt... Nee hoor, dat is niet aan de lantaarnpaal. Oh dan zijn we zes weken verder ja. en zes ja. weken brengen ja. niet. niet. Nou, Heijmans maar... heeft vorig jaar gezegd... we gaan al die lantaarnpalen naar kijken. 90 stuks in totaal ja. in het dorp. Wij zorgen voor een adequate aansluiting. En dan weten wij zeker dat het niet aan de lantaarnpaal ligt. Dat is dit jaar gebeurd. Dat heeft best wat geld gekost. Maar alle lantaarnpalen zijn nagekeken, en wat schetst mijn verbazing: van de 90 ornamenten, ornamenten brandden er uh, 85 wel en 5 niet. Ja. Fantastisch ja, ja, ja als... mooi toch? Mooi oplossing. Nou ja, lantaarnpalen die komen zelfs vaak langs in het, zeker, de zee. Zeker, ja. zeker. He, of de, die het niet doen en we dit dat is nu Eikel wel punt. goed geregeld. Ja. Uh, Peter, we gaan er een eind aan breien. Ik mag jou hartelijk danken. Heel graag En succes. Stik, stik, je er, stik je er volgende week dan op uh, om de uh, prijzen... te ga even het schema bekijken. vrijdag 5 december... Ja, Is... nou, op zaterdag ja, we nee, doen wij de morgen Ja, maar wij halen de lot op Op oh, okay. ook... 6 december kom jij weer. ja Nou, gezellig. Ja, toch, volgende week al. Ja. Peter, hartelijk dank. Heel, heel, heel, heel goed weekend. En, en ook uh, Dankjewel. met de Zangvoort. Het ja. uh, uh, ja. <laughs> oh, gaat goed komen. <laughs> ja. <laughs> ja, lekker, lekker. Oké, okay, we gaan <laughs> ja. weer wat muziek draaien. Goedemorgen Zangvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Zfm.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 nou, Ger Loogman uh, heeft, er weer, rondgelopen. Er ook, heeft er weer rondgelopen. ja. rondgelopen met een microfoon. Absoluut. Volgens mij kom jij ook nog voorbij. Uh, als hij me niet uitgeknipt heeft, hand, dan nee. uh, zit ik erin. Nou, waarschijnlijk kom je niet voorbij. Waarschijnlijk niet. Okay. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> nee, we okay. gaan luisteren. Uh, we gaan luisteren naar de verslag van Ger Loogman... over de uh, vrijwilligersavond in het haven van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Burgemeester David Molenburg, we staan hier bij Vrijwilligersavond. Het mooie gade van de vrijwilligers. En, en, uh, ja, wat gaat het vanavond nou worden? Deze avond is bedoeld om uh, al die mensen die uh, in de zand voor het vrijwillig werk doen, uh, een keer goed in het zonnetje te zetten. Dat doen we eens in zoveel tijd. Uh, en dat is altijd heel leuk, want het zijn mensen uit allerlei verschillende geledingen.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 ...die op een of andere manier vrijwilligerswerk doen. Oké. Okay. Heeft u zelf ook te maken met de verkiezingen? Zit u in de jury? Nee, nee, nee. Want, want uh, dat is Over twee weken wordt de vrijwilliger... Van de, uh, ...die de Nick Meijer Vrijwilligersprijs... Mm -hmm. ...wint gekozen. Vanavond is het alleen maar om alle mensen... ...die onmaatszuchtig zich inzetten voor een ander... ...gewoon lekker even te verwennen. Dus het wordt uh, gewoon een gezellige avond met uh, Patrick Kessel... ...die gaat spelen. Patrick uh, die... Kessel gaat zingen, uh, DJ...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 Dan moet je even zeggen hoe je heet. Ik ben Lisette en wij zijn ijsbaan. Ik ben Jenny. En Jenny. En Lisette en Jenny. Wij zijn ijsbaansvriendinnen. Ah, kort. Ja. Dus uiteindelijk, als wij bij de ijsbaan komen, komen we jullie altijd tegen. Bij de schaatsuitneming. We zijn er best vaak samen. Ja. Ja. Nou, heel veel succes bij de ijsbaan. Dankjewel. We hebben, hebben er weer heel erg veel zin in. Hè. Nou, nu kan het nog, hè, Patrick. Nu kan het nog. Wat kan? Nu kan ik je nog even spreken. <laughs> je ben je bent, je bent je bent wel maar de amateurtje joh. Je bent wel de beroemdste zanger dan, van de Zandvoort. Uh, ja, dat, dan dat dan weer wel. <laughs> <laughs> Toen is er ook niemand. <laughs> maar ben jij, jij bent eigenlijk ook vrijwilliger, hè? Ja. ja. ja Want jij doet uh, heel ik, veel dingen vrijwillig. Ik, ik doe vijf, uh, vijf jaar zie ik al op de bel, Belbus. En uh, 17 december.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 Moet je geen meedoen. Nou, sinds die zit ik er nog steeds aan. Dat, Dat is lang het. geleden hè? Dat is heel lang geleden. Dat is echt heel lang geleden. Ja. Maar uh, wel leuk, want ik ging naast Jaap zitten. Ik zeg ik doe niet aan politiek. Maar inmiddels is het helemaal omgedraaid. <laughs> en vind ik het best wel interessant. Ja, ja. Nou goed, uh, een aantal leuke dingen van het dorp vind ik nog steeds. Uh, de historische Grand Prix. Uh, die auto's in het dorp. wat uh, organiseer jij ook? Uh, ik doe het dorp. En Erik Weijers, uh, chief sports van het uh, circuit. Die,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 ja, en ik ben ook gewoon multi-inzetbaar, dus hè, waar ze me nodig hebben, daar ben ik te vinden. Ja. Heel goed, en je maakt hele leuke filmpjes voor, uh, op YouTube. En, uh... ja, en dat, vergeet ik, dat vergeet ik natuurlijk ook nog Stanford Insight, uh, de reportages en allerlei mm. leuke dingen daaromheen inderdaad. Dat klopt. Heel goed, dankjewel. is uh. Sonja, mag ik jou wat vragen? <laughs> Zeker. <laughs> je bent vrijwilliger hè? Ja. Ben, ben, maar ben, wat, ben, wat, ben, wat ben. doe je allemaal? Nou, ik ben uh, vrijwilliger... Bij uh, de adviesraad binnen het sociaal domein, ja. de gemeente Standvoort. En ik ben vrijwilliger bij uh, De Grocht. Nou, heel veel uh, succes met Dank de vrijwilligerswerk en uh, maken er wat moois van. Harry Lemmers, uh, ja, bekende, bekende Zandvoorter, bijna. Met zijn mond vol pindas. Want dat mag nu. Want uiteindelijk gaat het daarom, hè? Om, het, om, ja, toch? om het feestje. Om het feestje komen we, hè? Ja, en daar komen we. Jij bent natuurlijk ook vrijwilliger. Ik ben uh, op een aantal plekken vrijwilliger. En welke plekken zijn dat? Nou, bij Stedefen ben ik penningmeester. Ja? Bij uh, de sportal ben ik penningmeester. Uh, dan help ik mijn uh, liefhebbende echtgenoten met uh, speelgoedvijver. Nou. En er zullen er nog wel een paar zijn die ik vergeet. <laughs> maar je, vind, je vindt het ook leuk om te doen? Ja, natuurlijk. Ja, ja Je doet wat voor de gemeenschap, hè? Ja. Daar doen we het voor. Ik bedoel, uh, en dat maakt mij dan alleen maar plezierig als mensen dat leuk vinden. Nou, en wij, dat... Hebben, wij hebben regelmatig met elkaar te maken via de radio. Ja, en uh, nou, dat vind ik ook leuk ja. om te doen. Maar ik ben wel daarbij behoud. behoudt.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 Goeiedag. Daar he. is hij weer. Ja, daar is hij weer. We nee. komen elkaar ook elke week tegen. Hè? Ik wil het programma wel vermoeden van Gentje op de Reugen. Daar, zijn, hey, we ja, daar weer. zijn we weer. Ja. Hey, maar jij, uh, jij bent natuurlijk ook een uh, soort van Uber-vrijwilliger. Uh, Ik hoop het wel, ja. Ik ben uh, mantelzorger, vrijwilliger bij Pride en af en toe bij de radio. Wat vind je dan ja, leuk? Uh, ik vind dat mantelzorgen zelf het leukstuk, ja? Maar dat is wel heel direct één op één en dat levert je ook meteen heel veel tevredenheid op. Nou ja, mooi hoor, ik, uh, ja, ik heb respect voor jullie. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen in stand voor dit soort dingen wel doen op deze manier. Ja, ik denk het ook. Nou, een hele fijne avond, want deze jij, avond is voor en jou. En jij ook, hè? Ja, zeker. Wat een vrijwillige We spreken hier met Jalmer Koper. Ja, ja. Janer is uh, vrijwilliger bij, bij ZFM. Maar ook bij uh, andere... Uh, uh. Uh, ja, bij Sun for Design natuurlijk. En uh, ook bij Pride at the Beach, het evenement wat uh, jaarlijks terugkomt. Uh, ben ik nu een aantal jaar betrokken. Uh, maar het begon wel echt bij de radio. Uh, wat ik zeg, uh, 6, 6,5 jaar geleden. Daar heb ik echt ontdekt hoe leuk muziek is. Hoe leuk radio maken is. Uh, hoe leuke mensen je kunt ontmoeten. Dus, uh,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 Ja, die heeft zich helemaal gestort. is historicus en heeft zich gestort in de geschiedenis van Zandvoer. Daar gaan we het zo over hebben. En aan tafel bij ons zit uh, Walter Sans, Ook over hetzelfde onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Walter. Walter is uh, uh, zeg maar uh, uh, werk bij de gemeente. En, uh, ja, ik ben uh, Ja, inderdaad. Bij <lacht> de Woordvoerder bij de gemeente. Woordvoerder. Ja, en dit is een hobbyproject geworden. Ja, we beginnen even met Koen. Uh, leuk dat je er bent, Koen. Uh, want jij hebt uh, uh, de laatste tijd helemaal gestort in uh, de geschiedenis van voor 200 jaar badplaats. Dat klopt, hè? Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, nee, um, ik denk een kleine twee jaar geleden heb ik uh, via via contact opgenomen met een gemeente,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 dingen geprojecteerd worden. Ja. En we krijgen natuurlijk het uh, grote culturele festival, hè? Uh, ja, dat komt het vaak. Dat zal ook... Uh, yes. in de. Uh, Ik heb in vorige de... week nog weer contact gehad met die organisatie. Die zijn echt bezig om de standvoerste verhalen te vertellen. En dan gaat het ook echt niet alleen over het begin waar Koen mee bezig is, maar echt over de afgelopen 200 jaar. En dan gaat het bijvoorbeeld, vroegen ze mij vorige week, hoe zat het nou met scheepsrampen bijvoorbeeld? Ja, ja, hoe ja. dit? En dan heb je het mooie verhaal van in de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 begint. Maar wat je wel ziet is dat door het initiatief van de heren, eh, ik zal niet te veel verklappen, want volgend jaar is er nog genoeg ja, aan informatie ja. om te vertellen, ja, ja, ja, ja. maar wat je wel ziet is dat het initiatief van die mensen die in voor het badhuis gaan oprichten, dat dat bij de Scheveningers best wel, en met name bij, de, bij het gemeentelijk bestuur, dat het best wel wat, nou ja, toch een beetje, frust niet frustratie, maar een die beetje, ze worden, zinnen, een beetje ja. ze worden een beetje zenuwachtig ja, ervan. Ja. en dan gaan ze ook weer...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 exclusiever pick, ja, om het ja. Oké, okay, we moeten bijna afronden. Krijgen we te horen van onze ja. technicus. Uh, ik weet niet of jij, Balte nog iets... Uh... Nee, maar je... je we, het altijd... wordt een mooi jaar volgend jaar. Ja, je hoort het gasten bij Koen en hij kan echt dagen hierover doorpraten. En dat gaan ja. we volgend jaar ook echt doen. <laughs> ja, nou goed, als het boek <laughs> even uitkomt, dan kunnen we nog een keer uitgebreider uh, erover en praten. En er zijn ook verschillende activiteiten zijn, waar Koen ook aan meedoet. Ja, zeker. Nou, Koen, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, ik vooral. wens je een goed weekend. Ja, hetzelfde. En dat geldt natuurlijk voor jou ook. Wel, uh, een mooi weekend. En uh, ja, we gaan uh, afsluiten en dan komt het nieuws van 11 uur. Opa.